Dik Hart met het NOS-journaal. Minister De Jager gaat over dat Griekenland al het geld dat het van Nederland heeft geleend... uiteindelijk terugbetaalt met rente. Hij wijst erop dat leningen tussen overheden extra beschermd zijn. Mocht Griekenland failliet gaan, dan krijgt de aflossing van overheidsleningen voorrang... boven die van banken en andere particulieren. Dat geldt ook voor het Europese noodfonds... dat grotendeels bestaat uit bilaterale leningen tussen de overheden...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 tussen Laren en Inbrugge 5 kilometer en richting Amsterdam staat ook 5 kilometer A4 in de richting Amsterdam tussen Leidschendam en Soeterbouw Rijndijk, 6 kilometer en verderop nog eens een keer 9 kilometer voor de Schipeltunnel door een ongeluk van de vier rijstoken zijn er 2 afgesloten op de A8 richting Amsterdam 4 kilometer voor Knopend Koenplein A9 richting Amstelveen 9 kilometer langzaam rijden tussen Beverwijk en Knopend Raasdorp op de ring Amsterdam A10 Tussen Diemen en Avondraai 4. En tussen Afrit, IJmuiden en, en Kloppen de Nieuwe meer 5 kilometer. A12 Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuis en Bodegraven 6 kilometer. En vanuit Arnhem naar Den Haag bij Driebergen 4. En voor Den Haag-Malieveld 4 kilometer. A15 Rotterdam naar Gorken. Tussen Hendrikido, Ambacht en Sliedrecht West 4 kilometer. En op de A20 in de richting Gouda 7 kilometer. Tussen Schiedam en kropen A27 Breda naar Utrecht. Voor de knooppunt Lunetten, en daar staat 5 kilometer. Er is één reis ook dicht. En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. 4 kilometer tussen Hilversum en Utrecht Noord. A28 in de richting Utrecht. Tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort 5 kilometer. En verderop nog eens een keer 4 kilometer bij de Afritse Den Dolder. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. zon, zee, Zandvoort en zomerhit. Zand, Dit is de zomer van ZFM, met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Nou, we dachten nog dat het, het nieuws gaat komen. Maar het uh, nieuws laat helaas uh, vandaag het afweten. En het weer, ja, vandaag geen weer, morgen weer misschien. Maar vandaag, in ieder geval, niet. Dus ik kijk even naar Richard En uh, ja, ik denk dat we maar gewoon door moeten gaan met het uh, volgende onderwerp. We onderwerp noemen. Gaan we nog even muziekje draaien? Ja, oh, dat is een kort idee. We beginnen nu met uh, de, het uh, fietspad en uh, daar gaan we ongeveer 40 minuten over praten met muziek erbij. En dat gaat natuurlijk over de buitenrand variant en uh, nou, er komt geen fietspad en hoe gaan we dat nu verder oplossen. We hebben twee dames van uh, de provincie Noord-Holland en nog iemand van de partij van de dieren van provincie Noord-Holland. Dus we hebben hoog, muziek, hoog bezoek en uh, nou, we gaan eens even helemaal horen hoe dat helemaal zit. Ja, ik ben er niet nieuwsgierig naar want je zegt wel geen fietspad maar volgens mij komt dat er uiteindelijk wel maar ergens anders. Ja. <laughs> en we gaan uh, ook daarvoor nog even praten met uh, Bram Verlieren van Lieren uh, van de dierenpartij. Bram is inmiddels ook... Uh, nou, die, uh, aan... uh, wordt uh, die wordt gecombineerd. Die wordt gecombineerd. Ja, daarom is het, vandaar dat Bram er al zit. Oké, okay. nou dan gaan we dat uh, uitgebreid doen. We draaien eerst nog even een, uh, een muziekje. We gaan nog even naar het laatste. Tien over half twaalf. Uh, hebben we nog Peter Keller met het, de open platform Kuststreek Zandvoort. Kuststrook, kust blijft het een moeilijke woord zijn <gülpig> En uh, dat gaat over uh, samenwerking tussen uh, bewoners en uh, ja, mensen die een bedrijf hebben aan de kust. Dus, uh, ja, hoe heet dat? Uh, Strandpavioons en, uh, en, en uh, ja. dat soort zaken. We gaan nu eerst even naar de muziek. Dat is uh, Tennessee met Donna. Ja, dat was tenzij te zien met het uh, nummer Donna. Inmiddels zijn de drie gasten aangeschoven aan tafel. We hebben in de pauze van de muziek even met ze bijgepraat. Maar misschien kunnen jullie even voorstellen uh, wie jullie allemaal zijn. We beginnen even Lixar. Bram van Leer. Ja, mijn naam is dus, uh, Bram van Lier. Ik ben lid van Provinciale Staten van Noord-Holland, zeg maar de Tweede Kamer van uh, de provincie. En ik ben lid van de Partij voor de Dieren. Oké, okay, dankjewel. Ja, ik ben Eugenie Ten Hag. ik werk bij de provincie Noord-Holland en ik ben onder andere projectleider voor de uitvoering van het fietspad tussen de oase en natuurbrug Oké. Okay. Ja, ik ben Jacqueline Groen, werk voor het Nationaal Park zuid kennemerland Dat is een fantastische combinatie, mijn naam en voor de natuurwerken. Ja. Ja. En ik heb me uh, intens bemoeid met uh, de totstandkoming van de natuurbrug, omdat het Nationaal Park dat wil. En aansluitend daarop zat het fietspad en nu gaat het in de uitvoering en gaat de provincie ons daarbij helpen. Ja. Oké. Okay. Nou, uh, wie kan even een overzicht geven van... ...de status vanaf vroeger tot nu. Even heel overzichtelijk, wat is er gebeurd, waar lopen we tegenaan enzovoort. En dan gaan we wel even, straks wel even naar het nu, want dat is even wat complexer. Ja, zeker. Dat, uh, ja, natuurlijk, doen, natuurlijk. Als we heel erg lang teruggaan, dan was het duingebied ooit aan één gesloten. En uh, wij hebben dat door infrastructuur hebben we dat opgedeeld. We kennen allemaal de zeeweg en de Zandvoortse Laan, wordt druk bezocht en voor dieren is dat een onneembare vesting geworden. En over de hele wereld worden de natuurgebieden met elkaar verbonden omdat je daarmee zorgt dat soorten uitwisselen. En dat kan uh, we kunnen het over de dieren individueel gaan hebben maar het is ook zo dat uh, planten en zaden en boven en onder de grond het leven weer uh, met elkaar verbonden moet worden om de natuur sterker te maken We hebben als Nationaal Park Zuid Kennemerland hebben wij uh, grootse plannen. Wij willen de hele duinen weer met elkaar gaan verbinden. En dat is als eerste een natuurbrug over de Zandvoortse Laan. Daarna gaan we over het spoor. ...die ook natuurlijk een barrière vormt en daarna gaan we over de zeeweg. Het is een megaproject, daar is heel veel geld mee gemoeid. We zijn dolgelukkig dat nu de financiering van de natuurbrug over de Zandvoortse Laan rond is. Ook die over het spoor gaat daar komen. Eerdags komt het vooronderzoek en hebben we de tweede brug binnen. Nou, dat is echt een hele prestatie en zijn ook heel blij dat daar nu heel veel voortgang in zit. Een van de subsidievoorwaarden is van de brug over de Zandvoortse Laan... ...dat daar een uitsluitende recreatieve verbinding moet komen... Komen. En daar focust de hele uh, regio zich met name op. Dus daar van, uh, komt het fietspad er nou zo te liggen zodat nee. wij dat willen? En daar zijn we heel erg mee bezig geweest. En uiteindelijk is daar een voorkeursvariant van een klankwoordgroep uh, uitgekomen. In de klankwoordgroep zaten partijen die tot dan toe alles met dat fietspad te maken hadden. Op het moment dat je dan buiten de duinen gaat, komen er weer hele andere mensen in beeld. Daar is toen zo snel mogelijk mee in contact getreden om te kijken wat lever dat voor problemen op. En toen is de uitvoering naar uh, Eugenie Ten Hag gegaan, die nu projectleider van het fietspad is. En zij uh, gaat voor ons uh, het verder ter hand nemen. Het ligt ook buiten de handen dan van het park. Het is ook buiten onze grenzen en zij gaat nu uh, verder onderzoeken hoe dat gaat. Dus ik denk dat zij dan ook het beste. Ja, Voordat voor we naar Uzine uh, ja. uh, gaan, je uh, zegt van er zijn al twee, uh, de financiën voor twee uh, viaducten zijn al uh, rond. Hè? Dat is over de zandvoort en over het spoor. Dus dat kan gewoon gebouwd worden die komen er gewoon. Hoe zit het over uh, met betrekking tot het uh, viaduct over uh, de zeeweg? De zeeweg, dat, dat is de derde brug. Dat wordt ook weer een groot project, want het is een enorme brug. Ik heb wel absoluut het vertrouwen dat er een stuurende kracht uitgaat... ...van het feit dat straks de Zandvoortselaan en het spoor er ligt op de zeeweg. Maar daar moeten we nog starten. Het is wel zo dat we dat slim willen combineren. Het vooronderzoek van het spoor trekt gelijk op met het vooronderzoek van de zeeweg... ...om te kijken op welke manier verbind je dat nou zo goed mogelijk... ...en uh, welke habitats, zoals wij dat dan noemen, leefgebieden van, van de duinen ga je verbinden... Dus daar uh, staan we nog in de kinderschoenen van de, van de zeeweg. Mm. Overigens is de Zandvoortselaan wel. We hebben de financiering rond, maar we hebben onze problemen nog niet helemaal opgelost. Nee. Dus daar gaat ook nog heel veel energie in zitten. Hè? Is het wel zeker dat hij komt of is dat ook nog niet zeker? Ik ben een optimist, dus mijn glas zit half okay, vol. Ik het... ga er vanuit dat hij er komt, maar ja. we moeten met elkaar gewoon zorgen dat we een aantal problemen goed oplossen. En daar, ja, gelukkig uh, zijn er veel mensen die nu met ons meedenken daarover. Maar lopen we dan niet het risico dat er straks twee viaducten liggen? En dat we straks over de zeeweg geen viaduct komt en dat we dan met z'n allen zeggen ja hadden we van tevoren wel kunnen weten en hebben we heel veel geld besteed en nee, eigenlijk het viaduct het over de zeeweg had. of het, het ecoduct over de zeeweg komt er, die komt er ook zeker ik hoop alleen dat die er snel komt en binnen afzienbare okay. tijd, hoe sneller we hem leviseren hoe eerder we de hele duinen verbinden maar dat die er uiteindelijk komt, misschien wel na onze tijd, dat, dat, is een, dat is een gegeven, want het zou zo zonde zijn om het niet te doen, dat ik toch absoluut denk dat mensen daar slim over na gaan denken ik, uh, laat ik even vooropstellen, ik ben er erge voorstander van, hè, dat het Fijn. allemaal met elkaar uh, wordt verbonden. Dat vind ik ja. een hele goede zaak, ja. alleen ik zie altijd beren op de weg okay. en een van die beren nou. is uh, van, er zijn bijvoorbeeld uh, in, het, uh, in de Amsterdamse Waterlijn in Duinen, daar zijn heel veel herten ja. en die kunnen dan oversteken naar een ander gebied en ja. dat gebied is niet echt omheind met allerlei hekken, nee. moet je dan ook dat hele gebied gaan omheinen om te voorkomen dat straks uh, de herten door Zandvoort Noord gaan lopen? Of, uh... ja. Daar komen Bram en ik elkaar natuurlijk ook tegen. Ja. Ik denk dat we moeten voorkomen dat we het alleen maar over de hert hebben. Want het heeft er absoluut mee te maken. De hert is gewoon een groot probleem. Mensen als er, in Zandvoort ervaren als een groot probleem. En er is gewoon een andere manier van beheren binnen uh, ons nationaal park en uh, de waterleidingduin. Dus daar moet je met elkaar uitkomen. Daarom wordt er, uh, gewerkt, is er een damhertenbeheerplan. En dat moet een pakket aan maatregelen bieden... om uit goed om te gaan met de damherten. En de brug die legt wel een schakel tussen de twee gebieden. Het is ook zo dat je niet moet zeggen we leggen een brug neer en we gaan er nooit meer over nadenken. We zijn nu, komende week gaan we in gesprek met iemand die de goeroe van de bruggen door heel Nederland is. Gaan we kijken hoe monitoren die nu het gebruik van alle bruggen in Nederland. Daar willen we van leren. We gaan meteen monitoren zodra die in gebruik genomen is. En dan moet er ook gekeken worden wat van effect heeft dat op de omgeving. Ja, want er zijn ja. natuurlijk meerdere ecoducten in Nederland. En ja. Daar heeft men natuurlijk ervaring mee opgedaan, ja. hoe dat dan daar gaat. Ja. En we hoeven natuurlijk niet het wiel opnieuw uit te vinden. Precies. We kunnen gewoon kijken, ja. hoe doen zij het? Ja. En daar leren we van. En ja. dan doen we dat gewoon nog even beter. Ja. Dan zullen we eerst even naar Eugène gaan. En dan komen we later bij jou, uh, uh, Bram. Want uh, ja, je gaf eigenlijk net het woord aan Eugène. En dus nu gaan we een beetje naar de huidige status van het uh, fietspad. Kun je ons, en dan komen we straks wel bij de, de problemen zeg maar, die er nog oh. ontstaan. Zijn die echt problemen of, of uh, opmerkingen? <laughs> ja. Ja. Um, jij bent voor de goede orde, jij bent uh, Eugène van uh, Eugenie. Ja. Eugenie, sorry, sorry, ten Hag. En jij, bent, jij werkt bij de provincie Noord-Holland. En je bent projectleider van het fietspad. Ja, ja. ja. En, uh, ik ben uh, gestart waar Jacqueline uh, geëindigd is. Uh, dat was uh, het advies van uh, de klankbordgroep wat is overgenomen om uh, te kijken of de buitenrand variant, om die wat nader te gaan onderzoeken. Um, misschien goed om even tracés ja. globaal te beschrijven. Want wat is een buitenrand variant? Ja, die naam heeft het gekregen, is voor mij ook ja. gegeven, maar het is inderdaad een fietspad wat begint bij uh, de oase, ingang de oase van de waterleidingduinen. Dan, uh, dan gaat het gebied in dus, dan gaat het gebied In, in de dan gaat het langs de rand van de waterleiding, langs het hek. Ah, dus dat vandaar Zou de buitenrand. Dan, ja, langs de buitenrand van de ja. waterleidingduinen. Het is dus niet een fietspad dwars door de waterleidingduinen, wat ook wel eens gesuggereerd werd. Um, dan volgt het die rand van de waterlijn tot voorbij de uh, scoutingterrein Naaldenveld en daar was de bedoeling om naar buiten uh, te gaan richting de Zuidlaan en dan gaat het via de uh, Duinrooslaan en Braamlaan, dus over de openbare weg uh, zou het verder gaan richting Zandvoortselaan en dan zou het via de Zandvoortselaan de aansluiting krijgen op de natuurbrug. Ja. Ja, dat was het vertrekpunt uh, en de opdracht was, werk dat nader uit? Uh, ja, maak daar eens een ontwerp voor, hoe ziet dat traject er dan werkelijk uit? We hebben een lijn op de kaart, maar hoe ziet dan zo'n ontwerp van een fietspad eruit? Hoe kan die route lopen? Um, krijgen we daar de benodigde vergunningen voor? Welke procedures moeten we doorlopen? Hoe ga je het financieel regelen? Want ook uh, de bekostiging van het fietspad was nog niet geregeld. Um, en we zijn ook in overleg gegaan met de bewoners van Bentveld, want daar was veel reuring over het feit dat daar een fietspad door hun straat kwam. Om ook met hen te praten over welke problemen voorzien zij en wat kunnen wij daar eventueel in het ontwerp ook aan doen om dat te optimaliseren. Dat hebben we in juni gedaan en tegelijkertijd hebben we een natuuronderzoek uitgezet bij de grondmei. Om te kijken van welke natuurwaarden liggen daar en als wij daar een fietspad aanleggen, wat zou dat dan ...voor effecten hebben op de natuur en uh, is dat acceptabel, kunnen we daar een vergunning voor krijgen voor de Natuurbeschermingswet. Ja, en toen ging er iets en toen ging verkeerd. verkeerd. Ook nou, ja. oh, de ja. Nou ja, dat uh, rapport is inderdaad eind uh, augustus opgeleverd. En um, nou ja, het is natuurlijk niet helemaal uh, uh, een verrassing dat daar prachtige natuur is en dat daar grote natuurwaarden zijn. Mm -hmm. um, maar het bleek wel um, ja, van, van uh, uh, zo'n waarde dat het uh, uh, lastig wordt om daar een fietspad uh, te gaan aanleggen. Dat we dus uh, natuur meer schade toebrengen dan dat we eigenlijk uh, zouden willen. Dat is niet alleen de nauwe korslak, die daar inderdaad heel veel gevonden is... ...en een beschermde soort is in de natuurbeschermingswet. Maar dat komt onder andere ook omdat je daar een habitattype... ...zoals Jacqueline net ook al zei, een soort leefgebied, de grijsduin, veel hebt. Ik moet duin, dat uitleggen. En grijsduin, dat, is, nou, dat klinkt als heel erg grijs... ...maar dat is nou juist een heel uniek stukje duin met kleurrijke vegetatie... ...met heel veel soorten. Dat trekt ook heel veel vlinders, insecten aan... En um, nou in Europa is, uh, überhaupt zijn de duinen een heel speciaal uh, natuurgebied. En zeker ook het grijs duin. En daar hebben we hier in uh, zuid kennemerland uh, uh, een heel groot gedeelte van. Het is dus een heel grote oppervlakte. De waterleiding daarin heeft sowieso 3.500 hectare natuurgebied. Daar hebben we het nationaal park er nog bij. Nou, daarbinnen zitten hele grote stukken grijs duin. Vrij uniek in Europa, vooral dat we zo'n grote soorten rijkdom hebben en zulke grote oppervlaktes daarvan. En dat maakt dat ze gezegd hebben, dat moeten we heel erg uh, bewaren en ook proberen uit te breinen. Hmm. En daar hebben ze dan een hele strenge norm voor gezet van, uh, we willen niet dat er meer dan 100 vierkante meter grijsduin verloren gaat. Ingrepen waarbij je meer dan 100 vierkante meter zou beschadigen, staan wij in principe niet toe. En daar ging het fout in de natuurtoets, omdat je bij dat fietspad echt, uh, nou ja, aanzienlijke hoeveelheden meer dan 2000, uh, 2000 vierkante meter uh, grijsduin zou gaan vernietigen. Dat maakte dat uh, de vergunningverleners zei, dan kom je dus, dan heb je een significant negatief effect, zoals dat noemen dan gaan ze er nog nader op inzoomen en kijken van nou is dit nu een echt noodzakelijke ingreep is die een dwingend maatschappelijk belang uh, zijn er echt geen alternatieven mogelijk? Nou, als je daar uh, beide uh, positief op zou antwoorden, zou je kunnen zeggen, dan kunnen we kijken of er compensatie mogelijk is. Kunnen we wel vergunning verlenen? Maar met name op het feit dat ze zeiden, een recreatief fietspad kunnen we toch niet aanduiden als een dwingend maatschappelijk belang. Het feit dat de klankbordgroep natuurlijk ook alternatieven had onderzocht, maakte dat ze zeiden, dan hoeven we ook niet meer te praten over compensatie. Uh, kunnen we geen vergunning verlenen voor uh, de aanleg van een fietspad? Nou, het lijkt me dat het een mooi moment. Om even naar muziek te gaan. He, want dit is een beetje de status nu. En dan gaan ja. we straks na de muziek van mevrouw. De... Nog even opmerken. Ik vond het een heel duidelijk verhaal wat jij nu vertelt. Dus ik, uh, okay. ik hoop dat het ook zo overkomt bij de luisteraars. Ja. Ik voor het Straks ga ik eens van aan jou vragen, Cor, of je het even wil samenvatten. <laughs> Alsjeblieft. <laughs> we gaan nu uh, naar de muziek van Bonnie Tyler. En ze heeft altijd zo'n mooi nummer. Uh, en dat draai ik altijd graag als het over politiek en dit soort onderwerpen gaat. It's a hard Act. Oké, okay, welkom terug bij Hotel Hoogland. Goedemorgen, Zandvoort. We zitten in ons uh, politiek uh, ja, blokje, zeg maar. Uh, dat is een lang blokje van uh, 40 minuten, want uh, ja, het is gewoon een uh, ingewikkeld uh, stuk. Ik dacht van nou, uh, fietspad, hoe lang kan je daarover praten? Maar uh, we zijn alweer 10 minuten verder en uh, het is toch behoorlijk uh, ingewikkeld. We praten er nog steeds over, maar het ligt er nog steeds niet. Ja, precies. <laughs> ja. Wat we tot nu toe gedaan hebben, daar gaat Cor mij straks gelukkig goed bij assisteren. We hebben een uh, stukje historie hiervan gehad en, uh, en het nu. En Cor gaat het even samenvatten. Toch, kort? Uh, nou, ik wil het wel proberen hoor, maar ik weet niet of we dat. Ik zet hem even voor een het vloggen, uh, hele verhaal, maar oh. Oh. Ik, ik wil dat best wel doen. Maar wel ik Cor? denk dat uh, meneer uh, van de dierenpartij die uh, zat smachtig naar oh. ons te kijken. Van... Heel, heel politiek hoor. Ja, oké. Okay. Wil jij misschien een korte samenvatting geven, Bram? Ja, dan... nou, een korte samenvatting. Ik wilde vooral even reageren op de vraag die je uh, eerst ja. stelde over de damherten. Want die veroorzaken inderdaad, nou ja, veroorzaken. Er zijn gewoon verkeersonveilige situaties in Zandvoort en er moet snel wat aan gebeuren. Uh, maar de insteek die de de Partij voor de Dieren heeft het dan natuurlijk niet wat er nu in het beheerplan staat. Dat is een heel slecht uitgangspunt. Dat betekent eigenlijk gewoon, ja, we gaan schieten zoveel als nodig. En we weten eigenlijk niet eens hoeveel dat is. Dus daar kiezen wij zeker niet voor. Jij eh, gaf allemaal eigenlijk al een voorzet. Van nou ja, misschien eh, ja, ook een mooi damheertkerend hekwerk om de andere gebieden. Ten, eh, dat, dat is zeker de optie. Het staat ook in het partijprogramma van de Partij voor de Dieren. Het is wel iets waar, waar we ons realiseren dat het iets is wat we voor de toekomst zeker in de lucht moeten houden. Maar wat op korte termijn niet gerealiseerd gaat worden. Uh, het ecoduct staat er op dit moment ook nog niet. Maar er zal zeker voorkomen moeten worden dat op het moment dat die hekwerken er nog niet staan. Ten noorden van het ecoduct dat die damherten over kunnen steken. Gelukkig kun je ook op een ecoduct selectief een aantal diersoorten tegenhouden. En dat ja. is dan maar de, de minst slechte optie die er bestaat. Kijk ik vraag me natuurlijk wel altijd af. He, van, uh, met, met die damherten. Hoeveel damherten kunnen wij hier nog aan in Zandvoort? Want ja, dat zijn er nu al zoveel. Ik zou zeggen, in Zandvoort niet te veel. Maar het maakt toch niet uit in de, in de duinen. Ja, dat bepalen de duinen uiteindelijk zelf. Ja. En ik vind dat wij niet moeten gaan rekenen wat we niet kunnen berekenen. Hoeveel nee. damherten kunnen er zijn. Maar laat die damherten het. dat zelf bedacht. Ja, en daar heb je dus die damhertkerend hekwerk voor nodig. En dat is eigenlijk ook waarom ik zo. Dan komen we terug op het fietsbed. Wat ik wat ik zo jammer vind, dat het dus nu niet doorgaat. Ondanks dat het het kan niet anders. Hè? Want de natuurbeschermingswet is duidelijk en die moet je respecteren. Maar de bedoeling was dat het fietspad tegelijkertijd met een damhertkerend hekwerk zou worden aangelegd. En dat is natuurlijk zonder dat daar verslaging in komt ...en uh, nou ja, vragen dus we ook wel aandacht voor vragen. Nee, dat, dat ja, is, gaat, nee. Nou, dat is nee, dat e een opluchting ja. in ieder geval. We gaan even naar Jacqueline Groen van, uh, ja. van het Nationaal Park Kennen we duinen? ja, um, Het is zo dat het fietspad ging slim om met het feit dat er een damhert weer in de hek zou moeten komen. En wij wilden die twee functies met elkaar combineren door te zeggen... ...dan kan je dus ervoor zorgen dat de fietsers de duinen niet ingaan... ...maar dat je een apart gelegen fietspad hebt. Maar het damhert weer in de hek had niet zo'n relatie... ...dat nu het fiets wat er niet komt, het hek er ook niet komt. Oké, okay, dat is wel mooi meegenomen. Wat... Dat is heel mooi meegenomen, Ja, daar ben ik heel wel blij dieren. mee. Ja. Ja. want En ik denk dat het ook heel goed is voor Zandvoort... ...dat dat uh, dus in ieder ja. geval ja. die vertraging er niet komt. Dan hebben we het dan over het hek van de, de waterlijnduinen... ...of hebben we het over het hek over uh, wat tussen de zeeweg zit en de, de Zandvoortslaan? Da dan heb je het echt over, over, de, stuk over het stuk uh, van de Amsterdamse waterleiding. Daar. Daar, zit, daar zitten nu uh, ah, okay. veel herten. En, ja. Uh, ja, en, daar ben ik heel blij mee, want het gaat ontzettend goed... Met die dieren. Maar ik wil ze graag wel daar houden. Ja, ja. Wat, wat ik, maar ja. waar ik zelf <laughs> nog een beetje mee zit is van de Kennemerduinen die hebben afschotbeleid en de Waterlengduinen hebben geen afschotbeleid. Volgens mij is dat een, een huwelijk uh, tussen twee uh, geloven wat, uh, wat ongeveer verboden is. Hoe gaan jullie dat oplossen? Want volgens mij is dat nog steeds niet opgelost. Wild restaurant op. <laughs> Sorry. <laughs> uh, wie kan daar antwoord op geven? Want ja, volgens mij moet je dat toch ook eerst oplossen. Wil je daar verbindingen tussen maken? Ja, nou de brug ligt er natuurlijk pas in 2013. Dus we hebben twee jaar de tijd om daar nog naar te kijken. Uh -huh. Daar trekken provincie Zuid- en Noord-Holland samen in op. Uh, Gedeputeerde bond. Uh, is nee, Druk, ja, die is daar natuurlijk druk mee bezig. En ja, die heeft ook ambtenaren die nu heel goed kijken van hoe moeten we met die damherten omgaan. En ook de beheerders, die zijn daar volop mee bezig. Uh, hoe werkt het nu aan de ene en de andere kant? Dus we gaan er vanuit, voordat de brug er ligt, dat daar duidelijkheid over is. Oké, okay, en, en hebben jullie enig idee welke kant dat op gaat? Kijken jullie beide even aan? Uh, er is nu uh, door de gemeenteraad van Amsterdam heel duidelijk gezegd van uh, nee, tenzij afschot... En een aantal maatregelen moeten nader bekeken worden. Daar zit het hekkenprogramma in, wat dan echt voor de waterleiding duinen telt. Maar ook om te kijken hoe kan je verkeersmaatregelen treffen om, om de duinen heen. Ja. En dat is denk ik het eerste punt waar ze nu aan gaan werken met elkaar. En dat betekent dus, uh, ja, hoe zit het dan met het afschot? Vooralsnog is er wel, uh, zijn er wel afspraken gemaakt over uittredende dieren, zover ik weet. Maar ik durf me niet helemaal op dat pad te begeven, omdat ik dat niet helemaal ondermoede heb. heb. Ja, ja, maar in, het, ja. in de waterlijn zelf zal waarschijnlijk nooit afschot plaatsvinden. Tenminste, dat is een beetje het beleid. En in de Kennemer is wel afschot. Ja. Eén ja. E, van de twee zal moeten gaan wijken, of ja. zie ik dat te simpel? Nou, wij in de Kennemer hebben de visie, dat, of in het Nationaal Park hebben we de visie, dat wij nooit aan plezierjacht zullen gaan. Gaan doen. Wij gaan heel zorgvuldig daarmee om en we werken met de boswachters die een vergunning hebben en die de kuddes ook kennen. En wij zijn van mening dat je ook goed voor je dieren zorgt nee. als je gewoon kijkt van hoe verhoudt die kudde zich en grijp op tijd in zodat het niet uit de hand loopt. Dus dan heb je ook niet op een gegeven moment dat er zoveel dieren zijn... dat er te veel weggenomen moeten worden. Ja, dat is het beleid van de Kenmerduinen. Dat is het beleid van de Kenmerduinen. Mm -hmm. En wij zouden nastreven om dat vooralsnog zo te doen. Maar realiseer ons, als er een brug komt... dan moeten we wel in gesprek met, met, of kijken naar de effecten die dat teweeg brengt. Ja. En dat gaan we de komende twee jaar voor gebruiken. Daar is nu uh, niet een pankelaar oplossing... omdat je met alle partijen moet kijken hoe doe je dat nou heel zorgvuldig. Hè? Even een, een vraag. Hè? Dat is een stelling die ik op tafel wil de, de leggen nou, we hebben het hele gebied omheind met een groot hek. Dan spreken we toch van gehouden dieren. En dan zijn de beheerders van het gebied verantwoordelijk voor de dieren. Ja, op het moment dat je het totaal zou, slu zou sluiten, dan heb je gehouden dieren. Komt er een heel andere situatie. Bram eh, doet nu nee. Bram, wat, nee. wat vind jij? Uh, nou, wat vind ik? Uh, ik ik heb, ben, ben al jaren op zoek naar uh, de wetten en regels die dat zouden bepalen. Er wordt namelijk al heel lang geschermd met... Ja, als er 3500 hectare, dat is dan de grens als de is. Het de grootste 3500 hectare aaneengesloten een gestoten is dus iedereen het over eens, dan blijven het wilde dieren. Maar als het kleiner wordt, dan 3500 hectare, dan zit je precies op de rand. Dus dat ja, maar, is een maar, beetje de, de grens. Het zijn is... wilde dieren. Die dieren zijn in het verleden daar ooit uitgezet. Ja, maar dat maakt me nog niet dat het geen wilde dieren zijn. Ik bedoel, uiteindelijk, is, maar, maar ze zullen je zichzelf die komen niet naar je toe. Als je dan uh, door die Amsterdamse waterleiding daar fietst, bijvoorbeeld, dan, dan komen de je bewijzen van spreken tegemoet. Ja. Dat zijn geen wilde dieren. Ja, maar ik denk... Nee, nee, nee. nee. On... We hebben het niet over onnatuurlijk schuwe dieren. Dat klopt. Er wordt namelijk niet Kijk. op ze gejaagd. En in Veluwe wordt wel op die dieren gejaagd en daarom zijn ze schuw. Maar volgens mij is het een natuurlijke situatie dat ze niet bang zijn, want er wordt niet op ze gejaagd. Dus dat, dat, dat is gewoon het effect wat je met jacht teweeg brengt. Daarom zijn we ook het een van de redenen waarom we zo tegen zijn. Um... Uh, maar om je eerste vraag te beantwoorden, van, ja, wat, wat, wat gaat er nou gebeuren hè, met, met die met damnet, die hoe gaat dat uiteindelijk? Wij denken dat als een goed uh, damnetkerend hekwerk staat, dat de problemen voor de omgeving zijn opgelost. Nou, op het moment dat je dat constateert, rond Zandvoort, ja, dan wordt het moeilijk voor het Nationaal Park om te blijven zeggen, ja maar wij blijven schieten, want we vinden dat nodig. Nee, dat is dan niet nodig. Dan kun je ook gewoon een hek neerzetten. Dat is een alternatief. Dus dan pleit jij eigenlijk dat er rond de Kennamaduinen ook allemaal hekken komen? Ja. Voor en het lift, in plaats van de kleine rommelige hekken die er nu op vele plekken al staan, zetten dan gewoon één goed hek neer. Ja. Oké, okay, dan schet ik de volgende situatie. Dan hebben we straks het uh, zo dat het hele gebied is om eind Met nou, ik weet niet hoeveel kilometer hek. We krijgen een hele strenge winter. Van, van vier, vijf maanden lang vorst uh, en sneeuw. Wat niet ondenkbaar is in dit, uh, in dit land. En dan. Waar kiezen jullie dan voor? Wij kiezen dan voor omdat uh, de boswachters, die de dieren inderdaad goed kennen, maar die dan niet van tevoren gaan besluiten: nou, er zijn zoveel dieren, dus er gaan een aantal sterven, dus we gaan nu al schieten. Nee, die wachten tot ze zeker weten: nou, dit dier gaat het niet meer redden. En die krijgt dan natuurlijk, nou ja, ik noem het uit te Dus, dus een genadeschot. Daar zijn wij voorstander van. Dus tot dier onterend om het eerst nog ja. te laten komen. Dan krijg je dezelfde toestanden die ze dus hadden in het Oostvaardersplassen, maar daar waren ze te laat. Daar heb ik veel materiaal van gezien op, uh, op YouTube. Ja. Nou, dat wil je echt niet hier in, in de duinen. Dat wil je inderdaad niet in of, de duinen. Niet. En dat zul je dus inderdaad moeten voorkomen. Door, ja. goed, um, door, door, door veel aanwezig te zijn in het gebied. Door mensen die de dieren goed kennen. Ja. Nou goed, laten we de herten maar even laten. Laten we de even want even want We zitten natuurlijk over het We hebben nog maar twee minuten. En dan moeten we oh. het onderwerp afronden. <laughs> ja. Ik wil jou nog even het woord geven. Dan wil je nog even een toekomstplaatje voor zover het duidelijk is? Nu, je hebt er al dingen over gezegd. Maar wat, ja. wat, wat kunnen we nu nog verwachten? Ja, nou, het streven dat, uh, uh, voor ons blijft om een, uh, een fietspad uh, langs... Eugenie, eugenie, thema. Ja. Ja. <laughs> om een fietspad uh, te realiseren. Dat blijft een wens van de regio. Om een uh, uiteindelijke fietsverbinding -en meer zandvoort te realiseren. Een recreatieve fietsverbinding. En dit is daarin een belangrijke schakel. Uh, dus uh, de betrokken overheden en Waternet uh, blijven daarvoor gaan. En zullen nu uh, zich beraden op alternatieven. Klank de groep heeft natuurlijk verschillende alternatieven al onderzocht. Um, ...die gaan we gewoon nog eens een keer goed tegen het licht houden... ...met alle informatie die we inmiddels uh, verzameld hebben. Um, dus we kijken zowel naar uh, varianten binnen als, uh, als buiten de duinen... Uh, ...om dan te kijken van ja, wat is dan toch nog een haalbaar alternatief. En je bent heel erg benieuwd naar ideeën van de bewoners. Ja, daar kwam Bram van Lier net mee. Ja. Die zegt van, goh, misschien zijn er nog inwoners van Zandvoort... ...of andere luisteraars die denken, ik heb een goed idee... ...hoe jullie uh, op een andere manier toch een fietspad zouden kunnen realiseren... Dus uh, bij deze nodig ik mensen uit om ik, uh, dat ja. kenbaar te maken. Precies, het voel ik hoe. En toen kwam jij met jouw e-mailadres. Nou, jullie uh, kunnen dat uh, mailen naar mij. En dat is Hage uh, uh, H-A-G-E, @arbesteedje-holland.nl. Uh, nou, ik zou zeggen, binnen nu en uh, twee weken zijn suggesties welkom. Uh, en die kunnen wij uh, als overheden dan meenemen in onze uh, screening van de alternatieven. Kijk, en er wordt echt naar geluisterd. Hè? Dus dat is democratie op en top. Dus wilt u uh, uw stem laten horen met betrekking tot uh, mooie ideeën of misschien ook wel kritiek of whatever. Zijn er nog beperkingen in wat ze mogen mailen aan jou? Ja, ik denk dat, dat, dat, dat misschien ik nog even een aanvulling mag geven. Het, uh, het beeld is soms ontstaan dat wij een fietspad zouden willen dwars door de duinen heen. Ja. Uh, dat beeld is ook al opgeroepen waar grote ongerustheid is gekomen bij de mensen van de waterleidingduinen en terecht. Zij dus willen dat als rustig struingebied behouden. Ik denk dat dat ons uitgangspunt ook is. Dat het gewoon een het struingebied is dat behouden blijft aan wandelaars. Wij zijn dus op zoek naar een alternatief aan de randen die dat waarborgt. En ook de alternatieven die nu voorhanden zijn, die zijn bedoeld voor recreatieve fietsers. Niet voor mountainbikers, niet voor groepen racefietsers, niet voor gemotoriseerde brommertjes ja. en ook niet dwars door de maar duinen. De racefietsers kun je natuurlijk nooit tegenhouden. Daar kan je heel veel slimme dingen op bedenken oh, okay. hoor. Ja, de suggestie wordt gewekt Hebben dat je daar helemaal niets tegen kan doen. Maar je kan met het inrichten van je fietspad natuurlijk heel veel verdienen voorzieningen treffen, waardoor je dat wel degelijk een Beetje, beetje grint hier en daar, ja. schelpjes. Ja, ja en dan, precies. Uh, we, ja. Deze fietsen er al ja. aan, weet ik. oké okay. Dus nou, dat we... is wel heel belangrijk uh, dat dat ja. een uitgangspunt. We is. moeten het gaan afronden. Zullen we allemaal nog even iets kleins zeggen, Bram? Als laatste, om het af te ronden. Uh, ik zeg nou tegen een politicus dat je het kort moet houden. Dat is natuurlijk ontzettend moeilijk. Uh. Nee, maar ik, ik, ik ga het ook heel kort houden, want ik, ik kan niet anders zeggen dan dat uh, er op een heel nette manier is omgegaan met de natuurbeschermingswet en dat een, een een fietspad waar eigenlijk toch een ruime politieke meerderheid voor was. Uh, toch uiteindelijk om afspraken die we eerder gemaakt hebben... om natuurbescherming goed te hebben en in een natuurgebied. Ja, als je ergens de natuur goed moet beschermen, dan is het daar. Ik vind dat dat nu gebeurd is. En uh, ja, we hebben er een nieuw probleem bij. Nou ja, dat moet nu opgelost worden. En ik hoop dat veel standvoorters ons uh, daarbij gaan helpen. Dus een uh, tevreden partij van de dieren. Kijk. Uh, Eugenie, het laatste. Uh, nou ja, uh, ik denk dat uh, alles gezegd is. En dat wij... Uh, uh, ja, wat Bram ook zei, we hebben inderdaad het aangedragen alternatief wat met veel commotie uiteindelijk tot stand is gekomen, ja, hebben we goed en zorgvuldig onderzocht en dat zullen wij ook nu doen bij het kijken naar de alternatieven. Dankjewel, dat was de projectleider. En dan nog even de ja, we zich, Nationaal Park, Park en de Nationaal Ja, ja. Nou, ik zou een, ook een oproep willen doen, dat we hebben hier een unieke kans om de duinen met elkaar te verbinden, wat voor het gebied waanzinnig belangrijk is, dat is ook voor de mensen die hier in de regio wonen waanzinnig belangrijk. Dus ik zou een oproep willen doen van heel constructief met ons mee te denken van hoe kunnen we hier een prachtig fietspad maken. En ik wil een compliment geven aan de klankbordgroep die ook naar hun achterban ontzettend hun nekken hebben gestoken om de buitenrandvariant variant voor te stellen. Die dus over hun eigen schaduw heen gesprongen zijn om met een idee te komen. Dat heeft het helaas niet, niet gered, maar we gaan kijken of we op eenzelfde manier dan toch iets moois tot stand kunnen brengen. Oké, okay, dat was Jacqueline Groen van National Nationaal Park Kennen We daar. Cor, jij wil jij nog iets laatst? Uh... Ik denk dat we met z'n allen uiteindelijk uit gaan komen dat dat fietspad er ooit gaat komen. Alleen, ja, wanneer, is dat is nog een beetje onduidelijk. En hoe praat je nu als Cor of als gemeenteraadslid? Buitengewoon geraakt. <laughs> ja, mooi, nou, ik vind het heel fijn in ieder geval dat die paden er komen. Want ik ben erg voor de natuur en erg voor de hertjes. En ik geniet er uh, nou, twee keer per week wel van uh, als ik die dingen dan inderdaad zo, of die hertjes zo ontzettend mak uh, zie. En ja, dat is echt prachtig, dus ik hoop dat het er allemaal komt. Ik wil jullie heel erg uh, bedanken voor uh, nou ook het, de rustige discussies. We hebben het, uh, alles anders gehad. Uh, hier. Ja, we gaan straks nog even naar uh, het volgende onderwerp. En dat is het open platform Kustrook Zandvoort. En daar komt uh, Peter Keller voor uh, vertellen. En we gaan nu eerst even naar de muziek. En dat is Golden Earring met Radar. Nou, welkom terug bij uh, Goedemorgen Zandvoort in uh, Hotel Hoogland. Uh, natuurlijk uh, doet zo'n discussie uh, van net uh, hoop dus, dus ik zie alle mensen nog woest uh, uh, hier discussiëren. Maar met alle respect. Uh, mijn uh, compagnon Cor uh, Draaier die, uh, die gaat uh, mij nu verlaten. Uh, helaas is het uh, uh, voor nu even, want hij gaat de techniek doen bij Oud Zandvoort. Maar uh, we gaan samen nog even straks de aftiteling doen om, uh, als hij in de studio zit. Dus Cor, ik zie je zo weer. Ja, tot zo meteen. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ja, ik ben ook benieuwd of het lukt. En we gaan nu naar het uh, laatste onderwerp van vandaag. En dat is Peter Keller. Nou, dat is een enorme beroemde Zandvoort, uh, begrijp ik. Uh, Peter, je hebt heel veel georganiseerd. Ik vind het wel leuk om, uh, om daar zo even naar toe te gaan, om te beginnen. Maar het onderwerp wat we nu gaan doen, dat is Open Platform Kuststrook Zandvoort. En dat gaat over, laten we zeggen, de communicatie tussen bewoners en uh, nou ja, restaurantpachters. Maar Peter, kun je iets over jezelf vertellen? Want jij, jij vertelt zulke leuke dingen dat vindt... Uh, ik vind het wel leuk om even daarmee te beginnen. Nou ja, ik heb in de loop der jaren dus heel veel kunnen en mogen doen. Ik woon meer dan 50 jaar in Zandvoort. En uh, nou ja, het organiseren zit me altijd een beetje in het bloed. En uh, nou ja, vanaf de jazz van 25 jaar geleden of meer, tot aan uh, Zandvoort 700, waar ik uh, uh, ook het nodig aan mocht organiseren. Onder andere de befaamde vismaaltijd van uh, vier kilometer uh, ja. alleen gesloten op het strand. Dat is toch ook een uh, record in ja, het Guinnessboek? Ja, ja, ja, ja, ja. Dus daar waren we wel erg trots op. Maar ook het grote evenement, het Mazing Festival, toen met Litouws wat eerst verregende en toen in september nog een keer doorging. En zo diverse dingen tussendoor. Ja, dat is altijd wel leuk. En we zijn nu bezig met een paar mensen weer een nieuw evenement te bedenken wat te maken heeft met Zandvoort en een geweldige uitstraling voor Zandvoort, want dat vind ik dan elke keer belangrijk. Ik heb met uh, Dick Alga en ik hebben samen ook uh, met uh, Le Champion de uh, Marathon van Zandvoort opgezet. Dus de circuitrun. Dat is dan ons laatste project. Heel leuk. Ja. Nou ja, dat is ook drie gaan. jaar of vijfde jaar wordt dit nu dit, uh, ja. dit jaar. En dat zijn toch allemaal smaakmakende dingen die, uh, die Zandvoort en het circuit bijvoorbeeld weer onder de aandacht van de mensen brengt. En uh, Peter, doe jij dat dan op persoonlijke titel? Of zeg je van uh, ik, ben, uh, ik heb een bepaalde functie en van daaruit doe ik dat? Nee, geen functie. Gewoon plezier en een hart voor Zandvoort. Oké. Okay. Dus je doet het echt puur op persoonlijke toon. Ja, ja. en pro-deo. Uh, pro, deo, pro, deo. pro deo, dat is ook belangrijk om <laughs> het even te noemen. Ik voel me pro altijd. En wat, is, wat was jij in je werkzame leven? Um, ik was um, directeur en mede-eigenaar van een groot houtconcern, wat importeerde uit de hele wereld en distribueerde en verkocht in Europa. Oh, okay. En later zijn wij een van de grootste leveranciers geworden van de doe-het-zelf-branche in Nederland en Europa. Dus bijvoorbeeld Gamma, Praxis, mag geen reclame maken. Als je er maar, maar nu dat waren, dat, dat waren grote klanten van me. En uh, dat, uh, dus je was leverancier, uh, een van de grootste leveranciers ja. voor hout. Ja. Nou, ik zie dat het, de, de tijd al weer ontzettend uh, voorbij schiet. We gaan gauw naar uh, het onderwerp waarom je hier zit. Een open Platform Kuststrook Zandvoort. Uh, wat is dat, uh, Peter? Dat is een uh, platform wat beoogt dat de strandpachters en de bewoners met elkaar communiceren. Dus elkaar weten te vinden op een plek en in het kader van een aantal afspraken hoe we dat dan doen en eh, wij proberen als bewoners, het is Zandvoort maakt een enorme ontwikkeling door. Waar sterke accenten in en rond het strand liggen. Ik noem maar de paviljoens zoals er een van, maar ook de totale metamorfose van de strandtenten die ooit klein waren en een ja. uh, kopje koffie serveerden. En nu volledige partycentra af en toe zijn. Nou, dat is allemaal gebeurd, dat is allemaal ontwikkeld. Dus uh, ja, Zandvoort uh, groeit en ontwikkelt zich economisch. Maar er zijn meerdere belangengroepen. De Bewoners soms al 30, 40 jaar euh, bewoners euh, op en langs de boulevard. Ja, die hebben ook euh, binnen een bepaalde verwachting zijn ze daar gaan wonen. Dus met andere woorden euh, euh, dan, moet dat, dan moet je zien hoe dat met elkaar goed naast elkaar en met elkaar kan leven. Nou, daar is één ding, denk ik, het sleutelwoord voor en dat is communicatie. Ja. En dat was er nooit. Okay. Dat is de laatste jaren nooit geweest. Dus je hebt enorme verschuivingen gekregen in de zin van ontwikkelingen van het strand. Ja, en de boulevardbewoners hebben dat aangezien en hebben gezegd, nou ja, laten we toch eens gaan communiceren. Want daarbij behorend komen natuurlijk dingen van overlast naar voren, zoals geluid, uh, licht, uh, geur, stank, weet ik wat. Zo zijn de diverse componenten. En door die met elkaar niet te bespreken, ga je als kampen tegenover hmm. elkaar Wordt staan. Groter, groter. Ja. Dus de burgemeester van Zandvoort, Niek Meijer, heeft een uh, geweldig advies uh, uh, initiatief genomen. Door, wij zijn gevraagd door de gemeente in dat APV overleg te treden. Hè. Men heeft een experimentele participatie aan de bewoners gevraagd om mee te doen in de discussie over de nieuwe APV. Dan nou, mag ik even dat in een boer ja. vertellen, anders gaan mensen misschien wat duizelen. Dus er, er is algemene plaatselijke verordening dat is een soort... Uh, uh, wet zeg maar hoe wij omgaan met, uh, met dit soort zaken als strandtenten en daar is een bijeenkomst gehouden en daar konden de kustbewoners uh, mee praten. Ja, ja. verder klopt. Uh, nou ja, dat werd aan de orde gesteld, alle componenten. En dan kon je zeggen, luister eens, ik wil over dit wat zeggen of dat wat zeggen. En dat is een discussie geworden. En dat komt ten finale dan in de raad. Die ja. daar dan uh, ten finale naar kijkt, zei het dat daar uh, BMW een advies dan ingegeven heeft. En um, nou ja, de bedoeling is dat wij dus, uh, de, als een van de uitkomsten daarvan is, laten we met elkaar communiceren. Dat werd ook van de kant van de standpachters dus uitgesproken. En toen hebben we in 27 juni, nee eind juni, nee pardon, in augustus zijn we op het raadhuis geweest uh -huh. en daar heeft de burgemeester mij een inleiding gehouden en ons toen aan elkaar gekoppeld als het ware. En Hanneke Mel, de voorzitter van de strandpachters en voorlopig ik namens de bewoners gaan met elkaar trachten een platform te creëren waarbij een aantal keren per jaar mensen samenkomen zodat we met elkaar communiceren en uh, oplossingen die de werkbaarheid, de leefbaarheid en de groei van Zandvoort allemaal dienen. Nou, Dat klinkt goed. Ja. Want, uh, ik ben zelf communicatietrainer. Dus ik weet hoe ja, eigenlijk 50% van alle problemen alleen maar ontstaat. Omdat er niet gecommuniceerd wordt. Ja. Terwijl die problemen ja. er helemaal niet in de reële wereld zijn. Hè? Ja. Dus, dat is echt prima. Als mensen nou willen toetreden toe tot dit uh, platform. Is dat nog mogelijk? Ja, absoluut. Um, sterker nog, wij zullen regelmatig in de publiciteit brengen. Wanneer we bij elkaar komen. Want dat zal een openbare zitting zijn. Hmm. Waar mensen kunnen aansluiten. Want zelf hebben wij geen... Directe stichting of wat dan ook. Het is ontstaan. We zijn uitgenodigd uh, voor dat APW-overleg en toen hebben we zelf een platform gecreëerd waarbij zitten belangenverenigingen VVE's, noem maar op die hebben zich al individuele bewoners, zeker van de Zuidboulevard, die hebben zich bij elkaar aangesloten en die hebben daar vijf, zes donderdagavonden van tien tot half elf, nee van 9 tot half elf gezeten, om met elkaar dus te overleggen en zo is daar iets ontstaan wat nu eigenlijk ingeklikt is in dat overleg. Prima, en jullie gaan dus twee tot vier keer per jaar uh, dat overleg uh, ja. voeren? Ja, in principe vier keer per jaar, hebben we gezegd. En nou, een hele agenda meegestuurd, maar dat uh, ja, het gaat van over wat voor, wie brengt wat in, uh, enzovoort. Dus het, het is een hele uitgebreide, er is goed over nagedacht, zie ik. Ja. Uh, ik had mezelf zelf nog wel een vraag van wie draagt de kosten? Want ja, dan moet natuurlijk toch vergaderd worden en dan worden het toch kosten gemaakt? Ja, daar moeten we oplossingen nog voor vinden, hebben we gezegd tegen elkaar. Okay. Uh, misschien dat er kleine potjes van links en rechts te maken zijn. De kosten zullen waarschijnlijk niet groot zijn, want het zit ook daar weer in de prodeohoek. Ja, dat wil zeggen, de strandpachters die doen dat dan natuurlijk met economische achtergrond, maar um, um, ja, voorlopig zullen we daar met elkaar een oplossing voor moeten vinden. Ja, misschien dat je wel ergens bij strandpachters een, een ruimte kan krijgen en ja. zo lost dat zichzelf. Ja, nou, uh, nou, misschien is dat een oplossing. Nou, ik vind het een hele mooie, mooie initiatief en ik, ik hoop dat, uh, ja, dat het de besef tussen de strandpachters en de bewoners ja, uh, het verbetert, zodat de samenwerking stukken, stukken beter wordt. Ja. Kunnen we nog iets als ter afsluiting? Uh... Nee, ik, ik, ik vind dat de de aanpak ook van Hanneke Mel in die meeting als voorzitter heel goed was en. Uh... Nou, dat, dat, dat uh, je ook merkt dat door het uh, uh, er zijn erin betrokken zijn van de burgemeester, die ook heeft gezegd, ja. luister, ik laat jullie nu even elkaar over. Maar er kan een moment zijn dat wij in- en aanschuiven. Ik denk dat dat ook het beste is als er ooit een ooit overleg komt. Want dan heb je ook de gemeente die natuurlijk ook met zijn plannen maken. En, en, een belangrijke factor is dat je die ook met elkaar op een speaking platform hebt en houdt. Dus eigenlijk pleit je ervoor dat de gemeente ook participeert? Ja, dat die zeker op een dag aansluit of meedoet of per onderwerp meedoet. Daar zijn diverse vormen voor. Maar uh, ze hebben nu even afstand genomen, ze hebben het meehelpen organiseren, dat is goed. Maar eh, op een dag is dat zinvol om dat, eh, om dat met elkaar te doen. Want dat zijn de belangen eh, die er spelen. Oké, okay, nou, het is helemaal duidelijk Peter. Goed. Ik heb geen uh, vragen meer. Ik uh, wens je nog heel veel plezier uh, met al je ja, organisaties. We zijn weer bezig. Er is een nieuw evenement, uh, staat op de plank, wat met de lucht, met de uh, met, uh, nou ja, land, de zee en de lucht te maken oh, okay, heeft. Oké, leuk. Maar uh, daar, uh, dat is een heel vroeg stadium. Dus daar hopen we dan uh, wat meer informatie uh, later te brengen. En dat is dat tv-programma ook? Hè? Die komt dan ook hier. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ik noem drie ik elementen. Ja, ja, ja. Leuk. Maar ik ben heel benieuwd. Ja. Oké, okay. okay. heel bedankt. Graag gedaan. We gaan uh, straks nog even de agenda uh, noemen voor de komende tijd. En we gaan eerst nog uh, naar uh, Paul Davidson met Midnight Rider. Ja, welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. We gaan nog even naar de mededelingen en de agenda. Vandaag en morgen Open Monumentendag, Zandvoorts Museum en de Protestantse Kerk. En bijvoorbeeld vandaag om half twee rondleiding langs gebouwen met herbestemming. En dat zijn dus gebouwen die vroeger een andere bestemming hadden dan nu. En het start is vanaf het museum. Dan hebben we ook uh, morgen hebben we de Dixieland Cracker Jacks. En dat is in en rond het muziekpaviljoen. En dat is, uh, begint om 1 uur en dat eindigt om half 5. En dat is een jazzorkest met gevoel en liefde voor de swingende en vrolijke oude stijl van jazz uit de jaren 20 en 30. Nou, het is inmiddels gelukt. Ik ben hey, er al bij. Hey, Cor, hallo. Ja. Nou, wil jij verder gaan met puntje 3? Ja, puntje 3 drie uh, classic uh, concerts. Het wordt uh, aanstaande zondag wordt het gehouden. Het Prins Prinsen Christina Concours in de Protestantskerk. De aanvang is om drie uur en de toegang, we uh, juist uh, begrepen, is, uh, is vijf euro. En hoe is het in de studio, uh, Cor? Het is uh, alweer lekker gezellig in de studio. Alles op ja? elkaar. klaar. Als het okay. goed is, hebben we straks weer wel nieuws. Ja, leuk, leuk, leuk. Ja. Nou, We gaan dan nog naar Hiswaterwater en uh, bij Seaport Muiden. en Muiden. Dat is uh, zaterdag van tien tot acht en zondag van tien tot zes. Een volwassenen betalen 14,50 en jeus. Jeugd 6 euro. Nou, dan hebben we de komende week hebben we de zwemvierdaagse. Dat is alweer de veertiende keer in het zwembad van Centerparks. Het is vijf dagen. U kunt dus één dag niet meedoen en uh, de andere vier dagen meedoen als u bijvoorbeeld een avondje niet kunt. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. De zwemvierdaagse en ik zou zeggen kom lekker zwemmen, er is nog plaats. En dan uh, de Korendag. Daar uh, doe ik zelf de techniek. Dus dat is, uh, dat is echt een leuk evenement. Het is het, uh, het evenement van uh, vorig jaar. Het beste evenement van vorig jaar. En dat bestaat dit jaar vijf jaar. Dus we hebben weer meer uh, uitgepakt uh, dan vorig jaar. En het is elke keer ongelooflijk hoe, uh, hoe de pakken eruit zien. En de decors. En uh, nou, het is echt, er wordt al, echt kosten nog moeite gespaard. De aanvang is uh, om tien uur. En het einde is ongeveer om half elf. En het thema dit keer is carnaval. En dat is natuurlijk in het kader dat het een klein feestje is, omdat het al vijf jaar bestaat. Ja, zeker. En uh, Cor, is uh, Pieter uh, al aanwezig? Want die kan misschien nog even kort vertellen wat jullie om twaalf uur gaan doen met Oud-Zandvoort. Nou, we gaan uh, straks in het uh, programma ZFM Oud-Zandvoort een interview doen met, uh, met Volkert Bloemen. Uh, Volkert Bloemen gaat iets vertellen over uh, een aantal zaken. Volkert, uh, ik doe de microfoon even open. Misschien kun je zeggen waar je het over gaat hebben. Uh, het gaat over filantropische instellingen in Zandvoort. En dan met name instellingen waar kinderen naartoe werden uitgezonden vanuit de grote stad. Om aan te sterken en op die manier te voorkomen dat ze ziek werden. Dat ze TBC zouden oplopen of andere ziektes. Oké okay, Corja, we moeten er eigenlijk uit. Ja, we hebben nog, uh, nog één minuut hoor. Precies, hey, heel erg bedankt en ik ga nog even afkondigen. Ja. De herhaling van uh, Goedemorgen Zandvoort is donderdags tussen 8 en 10. Uitzending gemist, ZFM Zandvoort Datum en tijd invullen en een later invullen De techniek was in handen van Roy Haldeman Het ging weer perfect De redactie Yvonne Roosendaal De koffie Yvonne Roosendaal De presentatie was in handen van Kordraaier en Richard Buitennek En we gaan snel met een biek eruit En dat is een heerlijk nummer om helemaal lekker bij weg te zwijmelen De baby's met de piece of the action En tot volgende week Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5